Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het aanstaande kabinetschoof komt zo voor het eerst bij elkaar. Ze hebben een oprichtende vergadering, weet politiek verslaggever Eboot meer over. Ze maken daar de afspraken over wie wat precies gaat doen. De taakverdeling dus. Wie krijgt bijvoorbeeld ook de coördinatie over bepaalde onderwerpen... die net op het snijvlak vallen van meerdere ministeries. Ook biedt formateur van Zwol zijn eindverslag aan... aan Kamervoorzitter Bosma en de Koning. De Koning heeft daarna nog een eerste kennis met premier Dick Schoof. Morgen is dan het officiële fotomoment. Daarna kan de nieuwe ploeg echt gaan beginnen. Er komt waarschijnlijk een grote OV-staking aan. Vakbond FNV wil over Dik twee maanden gaan actie voeren... in de week voor Prinsjesdag. Er zullen dan drie dagen achter elkaar acties zijn... in het stads- en streekvervoer. Ook zal NS-personeel later beginnen met werk. De vakbond vindt dat er een regeling moet komen... voor OV-medewerkers die eerder willen stoppen met werken. En het is tot nu toe een slecht jaar voor bezitters van zonnepanelen. Volgens de Telegraaf is er door alle regen in het voorjaar... dik 15 minder stroom opgewekt dan vorig jaar. Dat waren toen juist gouden tijden. Er was veel zon en mensen met zonnepanelen op het dak... hoefden toen ook nog geen terugleverkosten te betalen aan energiebedrijven. En het is weer eens erop of de ronder voor Vitesse. Voetbalbond KNVB wil de club uit Arnhem uit het profvoetbal zetten... omdat de begroting rammelt en er een enorme schuld is... Vitesse heeft nog tot vanavond om in beroep te gaan... en moet dan ook aangeven hoe ze de geldproblemen gaan oplossen. De belangrijkste schuldeiser is een rijke Amerikaan die Coley Perry heet. Met hem zouden al afspraken zijn gemaakt, hoorde Vitesse-watcher Richard van der Made. Maar dat de details nog niet zijn uitgewerkt. Geloof me, er zijn een hoop mensen die zeggen dat er nog niets echt getekend is... en dat er nog geen contract is opgezet tussen Perry... En Guus Franken, dat had richting de KNVB gestuurd. Nou, als dat allemaal niet vandaag rondkomt, raakt Vitesse dus waarschijnlijk de proflicentie kwijt. Dat zou in principe betekenen dat het einde oefening is. En het weer nog af en toe wolken, maar ook best wat zon vandaag. Vooral in het noorden en oosten zijn er wat buien. In de rest van het land is het vaker droog, bij max 17 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 I was a fly with. To be out of the rain In the desert You can't remember your name Cause there ain't no tekst hoor, zeker het eind. Wat zingen ze dan? La la la la la la la. Oh, ja. <laughs> <laughs> eh, dit is de uh, uh, Horse With No Name van uh, Amerika. En die kende jij ook, hè? Ja. Ja. <coughs> Heel goed, uh, Thomas. Hé, hey, luister eens. Uh, voor, ik, ik, ik zei het de eerste uur al, uh, we hebben natuurlijk uh, vorige week een, een hele dag, uh, twee dagen zelf, twee dagen. live uitgezonden vanuit uh, het circuit in Zandvoort. En uh, dat was de historische Grand Prix. En uh, op tv kan je ook uh, regelmatig daar uh, uh, uh, uh, onderwerpen van zien. En wij hebben er weer een, want uh, Kater, uh, Car Carina was, uh, was daar en die, die ging auto's zoeken en uh, uh, oude auto's. Nou, laat maar eens luisteren wat ze allemaal gevonden heeft. Ik ben van de radio dus en ik, uh, we filmen ook meteen, want deze auto moet natuurlijk op beeld. Wat voor prachtige auto is dit? Dat is een Riley uit 1928. En het leuke is dat hij een geschiedenis heeft ook in Zandvoort. Want uh, hij is voor de oorlog geïmporteerd in Nederland al als uh, raceautootje. De Engelse Riley dus, Brooklands. En hij is onder andere van Hans Hugenholz geweest, die dit circuit ontworpen heeft. Ja. En ik, heb... en ik heb binnen in een foto liggen van Hans. Waar, je, waar heeft u die foto? Waarin, waarin, waarin deze op de eerste race meedoet in Leeuwarden. Kom maar even nou, kijken. Nou, dat gaan we zien. Dus deze foto. Oh, kijk eens. Wauw. Vergelijk met de zescilinder variant. Kijk eens, oh die ziet er... Een leuk klein 4-cilinder motor. Het ziet er heel netjes uit, heel schoon. Een van, een van de beste motoren uit de 20er jaren. Ja. Die later ook in de Engelse raceauto's terecht gekomen heeft. Hoe hard kan deze maximaal? Hangt er vanaf, maar als die opgevoerd is voor het circuit, 150. Kruissnelheid is 80 of zo. Hè? Ja. Engelse wegen zijn natuurlijk waarvoor die gemaakt is. Ja. Zijn anders. Ja. Maar voor de circuits als ze opgepept werden, halen ze 150, 160. Nou, echt helemaal, heel mooi. Prachtig. Echt een mooi stukje historie Die okay. toch maar bewaard blijft. Ja, dat is belangrijk. Daar ben ik wel heel blij mee. Dat is inderdaad heel belangrijk. Nou, ja, Met name zeker. omdat hij ook zo'n Nederlandse geschiedenis heeft. Nou, ja. Van der ja. Lof heeft hem gehad, Huet heeft hem gehad. Uh, hugenol C. We moeten in een museum, hè? Dat zei, zei Evert Louwman al. Ja, wie ja. weet wordt het wat. Ja. Ja, ja, ja. Prachtige Lauwman, nou, geniet van deze dag. Dankjewel. Een leuk je te spreken. Okay. Okay. Nee, ik ben al doof. Oh, je bent al doof. Ja, ja. Oh. Nou, we staan hier bij een prachtige, want het viel me op, dit zijn de Zandvoortse kleuren. Dit zijn de, nou, dit zijn de kleuren van Argentinië. Oh. Daar racen ze vroeger mee. Ja, dit, dit is een Cadillac. Oh, ja. Het is een, een volpje. En, en de motor is een Cadillac motor. 16-cilinder en uh, 500 pk. En uh, hoe lang heeft u deze al? Uh, 24 jaar. Komt u dan elk jaar met uh, deze valkie uh, bij... Uh... Meestal ja? kom ik hier wel naartoe, ja. ja. Wat vindt u er zo leuk aan om hier te staan? Dat is gezellig, toch? Ja, het is zeker gezellig. Ja, het, het om, ja? zo door het dorp heen rijden, wanneer is dat, geloof ja. morgen of vanavond. Ja, ja het gewoon, uh, ja, een hoop volk. Ja. Volk en gezellig. Hè? En na al die jaren komt u natuurlijk heel veel mensen weer tegen, natuurlijk. Ja, ja ook. Ja, ze kennen mij allemaal. Ik ken ze, hun allemaal zomaar niet, maar... Maar dit is dus eentje uit Argentinië en hoeveel, hoeveel onderhoud kost het, zo'n auto? Ja, ik ben altijd zelf van al sleutel, dus met mijn zoon samen. Oh ja. Dus uh, ja, je bent er altijd mee bezig. Uh, nou weer, uh, zeg maar, uh, die benzine vertegenwoordig, die vreet alle rubbers aan. Oh. Dus dan moet je dat regelmatig, of andere ander rubber erop zetten. Of, of, ja, dat is moeilijk. Om dat aan te komen. Ja. Dat is natuurlijk 1937. 1937, wauw, het is een uit 1937. Nog voordat het circuit Zandvoort hier uh, ja. officieel was. Ja, ja, ja. ja. Hij, hij heeft hier nooit gereden hoor. Maar, okay. maar Fancho, dat de coureur van vroeger, ja. die had ook dezelfde auto. Maar deze auto heeft wel ergens gereden? Ja, in, in Argentinië, Amerika. Heeft ja. hij veel, uh, veel gereden? Hij is gewoon uh, ja, hier en daar, wat niet veel hoor, ging het toch allemaal weer kapot. En, uh... Oh ja. Dus, uh, ja uh, maar goed, uh, uh, hij staat al op internet, Volpi. Uh, ja, no. leuk. En nu is hij met pensioen. Nou, ja, ik, ik, ik, ik geef hem nog op z'n donder, dus ja? uh, hij, moet, hij moet wel rijden. Ja. Mag ik er eens in zitten? Mag ik er even in zitten? Mag dat? Oh. Ja, dat staat dat goed, goed Ja, dat staat goed. En uh, waar is het, uh, hoe kan ik hem schatten? Die uh, moet hem aanduwen. Aanduwen? Ja. Danny Lennox en uh, Save the World Day, prachtige plaat trouwens, vind ik uh, zelf. Uh, uh, burgemeester uh, David Molenberg is uh, onlangs uh, uh, een bezoek. Uh, uh, hij, hij heeft een bezoek gebracht aan een nagebouwd drugslab. Heb je dat uh, wel eens gezien, uh, Thomas? Een drugslab? Ja. Uh, nee. Nee. Wel afval. Ja, ja, ja, ja. En uh, dat, uh, dat uh, heeft hij uh, de, de zogenaamde speedmobiel, een aanhanger waarin een drugslab is nagebootst, zodat mensen een idee krijgen wat het inhoudt en hoe je een lab herkent en wat je kunt doen. Het, hij vond het indrukwekkend om te zien. Aan de ene kant werd een wietplantage nagebootst met plastic planten. Dus je hebt er vrij weinig aan. Ja. <laughs> en uh, aan de andere kant een lab waar ecstasy geproduceerd wordt. Nou, dat, uh, dat is, uh, daar is een, een, een interview uitgekomen voor Haarlem uh, 105. En dat uh, laten we even horen. Ik ben benieuwd. Gistermiddag stond midden in het centrum van Zandvoort de Speedmobiel. Het heeft vrij weinig te maken met Batman of de Night Rider, maar alles met een steeds groter wordend probleem in Nederland, namelijk de drugslab, vaak midden in woonwijken. Deze Speedmobiel is uh, een grote aanhanger waar een drugslab is nagebootst, zodat alle mensen een beetje een beeld kregen wat het inhoudt, hoe je het herkent en vooral wat je moet doen. Jij bent gaan kijken. Zeker, ja. Hij stond midden op de markt gisteren in Zandvoort. We hebben op woensdag altijd de weekmarkt. Um, nou, dat, ja, dat is wel um, uh, indrukwekkend om te zien. Het is een, een, inderdaad een, een vrachtwagen die gaat open. En daar hebben ze aan de ene kant hebben ze een uh, wietplantage nagebootst. Overigens wel met plastic planten tot de teleurstelling van heel veel mensen. Uh, en aan de andere kant een, uh, een lab waar ecstasy geproduceerd wordt. Ja, eigenlijk om inzichtelijk te maken wat, ja, wat dat eigenlijk betekent. Uh, en met name welke risico's dat uh, met zich meebrengt... als je dat uh, ja, bijvoorbeeld in woonwijken of in dichte uh, bevolkte gebieden... Uh, uh, uh, ja, ik zou maar zeggen dat soort faciliteiten hebt. Valt dat op? Nou ja, het, het lastige is, het valt vaak niet op. Uh, en dat is ingewikkeld. Uh, en even om je een voorbeeld te geven... als je kijkt als je een wietplantage ergens uh, wil, uh, wil onderhouden... Kost dat ongelooflijk veel stroom, er moet CO2 bij. Uh, dus dat zijn allemaal ingrediënten die uh, tot, uh, ja, tot grote ellende kunnen leiden. En we hebben natuurlijk uh, met betrekking tot uh, uh, bijvoorbeeld uh, echt, een, echt een synthetisch drugslab in Rotterdam gezien een aantal maanden geleden, wat het kan betekenen. Een enorme klap, een enorme ontploffing. Uh, dode als gevolg. Um, ja, en dat, dat gebeurt gewoon midden in woonwijken. Dat gebeurt midden in, in, tussen plekken waar mensen wonen. Is dat bij jullie al eens gebeurd? Heb nou, er worden bij ons af en toe drugslabs... Uh, uh, dan wel hennep uh, uh, worden er opgerold. Het valt mee in Zandvoort. Wat En het betekent niet dat wat er niet is... of wat we niet zien, dat dat er niet is. Ja. En daarom is juist deze campagne... om mensen zich heel erg bewust te laten worden... hoe herken je nou in jouw omgeving... de signalen die erop wijzen dat er dat soort uh, activiteiten plaatsvinden. En ja, ook mensen zich er bewust van te maken... ...dat dat echt enorme risico's met zich meebrengt. Zitten jullie hier ook bovenop, om het zo te zeggen? Want ja. het is iets wat veel gebeurt, ook steeds meer gebeurt... ...omdat je het ook op kleine schaal kan doen. Ja, we hebben de afgelopen jaren ongelooflijk ingezet op wat wij noemen ondermijning. Daar hebben we ook extra geld van gekregen voor de gemeenteraad in Zandvoort. Maar juist om dit soort zaken uh, te kunnen onderzoeken... En daarom is bijvoorbeeld meld misdaad anoniem. Dat is een ja. telefoonnummer. Daar kun je anoniem melden. Als je denkt er iets niet, iets, iets niet in de haak. Dat nummer is overigens 0807.000. Um, juist dat als je denkt, hey, er gebeurt wat in mijn omgeving... Uh, dan, dan kan ik daar een melding van maken. Dan loop ik niet het gevaar dat ik bijvoorbeeld achtervolgd word door criminelen... die uh, weten dat ik dat gedaan heb. Maar dan kunnen juist ook uh, de politie en gemeente kunnen dan controleren... en kijken wat gebeurt er. Ik geef zelf even altijd het voorbeeld. Ik woon zelf in de Admiralenbuurt in, uh, in Zandvoort. Dat is een buurt met veel flats en heel veel garageboxen. Mm -hmm. Nou, ik loop daar rond, ik sport daar... en op het moment dat ik zie van... hé, hey, wacht even, bij deze garagebox wordt plotseling... Een ventilatierooster aangelegd, dan zou dat al een teken kunnen zijn... om te denken, hé, hey, wacht eens even. En je, en, en je merkt, hè, je kan te ruiken eh, op het moment dat je, dat je buren plotseling... Eh, heel veel nachtelijk verkeer hebben van autootjes die heen en weer rijden... Uh, dus het is echt een oproep aan mensen, van, ja, als, je het, als je het ziet en je denkt dat het wat er is, er meld het. Wat zijn de voornaamste signalen? Ik weet wel dat als in de winter dan had je een dak waar dan geen sneeuw op lag, omdat het zo verwarmd werd. Maar ja, het sneeuwt bijna nooit. Nee, dat klopt. Maar uh, nou ja, wat ik je zeg, dat heeft te maken met het feit dat er plotseling heel veel activiteiten ja. rond een huis zijn waar het normaal wat, wat stiller is. Uh, het kan te maken hebben met het feit dat je uh, ziet dat er plotseling heel veel licht brandt dag en nacht ergens waar je denkt, hé, hey, dat is wat ongebruikelijk. Dat gebeurde hiervoor niet. Um, dus er veel zijn afval. heel veel signalen. En met wat zeg je Veel afval? Nou ja, dat is natuurlijk ook een bijkomend probleem. Maar nog even een andere, en dat vond ik een hele interessante. Uh, bijvoorbeeld als het gaat om het produceren van synthetische drugs. Ja. Dan kun je dat ook goed ruiken. Uh, daar worden uh, grondstoffen bij gebruikt. En die grondstoffen, die hebben een bepaalde geur. En uh, nou, gisteren hebben ze dat ook laten ruiken. En dan ruik je op een gegeven moment de, de stoffen die... ...leiden tot de productie van ecstasy, die ruiken een beetje naar anijs. Dus op het moment dat jij in je buurt, los van dat kopje thee ...wat je buurvrouw misschien uh, maakt, uh, uh, permanent een an anijslucht ruikt... ...dan kan dat duiden op het feit dat er een drugslap is. Nou, nou, nou hè, aan de ene kant zeggen we moeten hier wat aan doen... Uh, aan de andere kant, uh, drugs blijft populair, er wordt veel drugs gebruikt, dus je houdt dit probleem. Ja, dat klopt. En um, wat ik het lastige van de discussie vind, is dat ik denk, um, uh, op dit ja. moment, de wijze waarop drugs gebruikt en, uh, uh, geproduceerd wordt in Nederland, is gewoon in heel veel gevallen levensgevaarlijk. Um, als je kijkt, en je noemde net ook het afvalprobleem, uh, hoe er ongelooflijk veel afval uh, gedumpt wordt in natuurgebieden, in gebieden uh, waar mensen wonen. Um, als je ziet wat voor ondermijnende uh, gevolgen het heeft... dat bijvoorbeeld in boerenomgevingen... Uh, waar mensen uiteindelijk een beetje uh, aan het einde van hun, van hun bedrijf zijn... en onder druk worden gezet om hun... Ja. Uh, ja, bijvoorbeeld gebouwen ter beschikking te stellen van criminelen die dit doen, dan heeft dat een enorm ontwrichtend en ondermijnend effect. en ja, De vraag die ik wel vind dat wij met elkaar kunnen stellen in deze samenleving is, is dat het nog waard? Uh, aan de ene kant uh, uh, staan we wel toe dat mensen op grote schaal zich, uh, zich vol laten lopen. Is dat het wel waard? Wat bedoel nou, je dat de enorme inzet die gepleegd wordt... En het faciliteren van grote eh, ja, criminele activiteiten... en de ondermijning die daarbij plaatsvindt... Eh, dat is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de gebruiker... die zich moet realiseren dat op het moment dat hij een pilletje slikt... of een kook neemt, dat dat door een hele machinerie gegaan is... van eh, criminaliteit, van de grote ellende waar mensen in kunnen zitten... En aan de andere kant de inzet die we moeten plegen met politie en justitie... om het allemaal tegen te gaan. En met name ook die veiligheidsissues waar ik het net over had... om die tegen te gaan, is enorm. Dus ja, je zou ook, en ik vind het goed dat die discussie... ook bijvoorbeeld door Femke Kalsma in Amsterdam is gestart... kunnen zeggen, zou je niet eh, toch naar een wat gereguleerdere markt moeten gaan... om te zorgen dat je die criminaliteit aan de ene kant onderdrukt... en aan de andere kant eh, ja, ook zorgt dat we gewoon... ...de inzet van onze agenten daarmee beter kunnen benutten. En wat is jouw is... mening daarin? Nou, mijn mening is dat we daar uh, genuanceerd de komende uh, periode goed over na moeten denken. Kijk, drugs zijn van alle tijden, die gebruiken mensen, dat weten we. Ja. Um, en tegelijkertijd zie ik ook dat daar het allemaal niet over één kam te scheren is. Maar we meten natuurlijk wel in deze samenleving met, uh, met twee maten... ...waar we aan de ene kant alcohol gewoon toestaan... ...en mensen zich uh, ja, elke avond laveloos mogen zuipen in een café en tegelijkertijd we die enorme inzet bij die regulering van die drugsmarkt de, uh, uh, zien, dat ik vind dat we die discussie wel met elkaar moeten voeren. Um, en nogmaals, er zijn allemaal deskundigen die daar allemaal meningen over hebben. Dat zijn ook vaak tegengestelde meningen. Maar ik zie alleen ja, wat een ontwrichtende uh, uh, effecten de huidige situatie heeft. En nou, Dat drugslab het is, het is, van gisteren... discussie gaat natuurlijk al heel lang, hè? dan hebben we het vooral over softdrugs, wiet. Um, maar echt al heel lang. Klopt. Hè? Denk je dat er in, in de nabije toekomst daar een kentering in zal zijn? Um, nou ja, dat, dat hangt heel erg af van, ja, ik zou maar zeggen, of we de discussie genuanceerd kunnen voeren. En wat ik het lastige vind is dat we tegenwoordig in een tijd leven waar het heel erg gepolariseerd is. Je bent voor iets of je bent tegen iets. En je scheert alles overheen kam. En er valt over dingen niet te praten. En tegelijkertijd zijn er natuurlijk gewoon echt heel veel uh, uh, landen waar ook voorbeelden zijn, waar je. Ja, met, met een stevige regulering, die markt wel wat vrijer zou kunnen maken. Um, dus ik ben bang dat in deze gepolariseerde situatie... Uh, met, met partijen waarvan ik weet dat ze echt er absoluut niet van willen weten... dat de discussie niet gevoerd kan worden. Terwijl ik aan de andere kant vind dat je hem wel moet voeren. David Molenburg. Je, mento. <laughs> ja. je, je kan aardig meezingen, vind ik. Nou, ja, omdat het het liedje is. dat Deuntje ken ik natuurlijk. Maar... Het is wel een heel leuk liedje. Het liedje. Jan Smit samen met... heet je het ook weer? Uh, Damaru. Damaru? Damaru. Ik heb ze zelfs live gezien. Dat was vreselijk lachen. Damaru nam zijn hele familie mee op het podium. Oh. het <laughs> podium vol. Ja. Ja. Podium, maar die deden niks. <laughs> Hij dat is de eten in die jong. Ja, ja, ja. ja. Erg grappig. Hé, hey, um, Thomas, jij kent uh, Zandvoort Art wel. Zeker. En Zandvoort Art is natuurlijk een heel uh, mooi initiatief. Uh, We zijn van... mooi bezig hoor, als Z ik uh, zie wat er allemaal voorbij komt. Ja, toch? Ja, maar dat, zijn, dat is de uh, muurschilderingen. Ja. Dat is, de, uh, dat is Street Art. Street Art. En dit is Zandvoort Art. Het is een andere, uh, andere initiatief. Oh, dan haal ik dat door elkaar. Dat haal je even <laughs> door elkaar, maar ik uh, corrigeer je zomaar. Dat doe ik dan nee, zomaar. Ja, nee, dat is goed. En dit is, uh, ja, dit is een, een initiatief van de Rotary Zandvoort. Waarmee je be bewoners, bezoekers en kunstenaars. en uh, ondernemers met elkaar verbindt. Zandvoort Art geeft kleur aan het dorp. In, 19, in 2023 vindt alweer de derde editie plaats. van, uh, uh, van dit prachtige evenement. Dus noteer maar even in je agenda: zaterdag en zondag, 14 oktober 2023. Staat erin. Toch? Ja, staat erin. Carina? Nou, uh, goedemorgen. Zeg ik het goed? <laughs> uh, nou, uh, we zitten inmiddels in het jaar 2024. Eh, dat zeg ik. En, en uh, dus we gaan... Uh, Zandvoort Art gaan wij beleven. Ik ga het even aan Christy vragen. Want dan weten we zeker uh, of we de datum goed hebben. Oh ja, ik heb maar de verkeerde datum. Ja, je bent een jaar... Uh, te, te, te, te laat. En ah, dan gaat Karina jou nu <laughs> ja. verbeteren. Goed zo. Maar uh, ik ben hier bij Leontien... Uh... Oh. oh? Wacht even hoor. Ja, ja, ik ben er toch. Wacht even hoor. Uh, ik ben hier bij Leontine en Christy in Wijn aan Zee. De, uh, twee van de, uh, nou ik denk vijf organisatoren, zes organisatoren ja. vanuit de Rotary. En uh, zij gaan vandaag even alles vertellen over... Uh, de vierde editie van Zandvoort Art alweer. Wanneer gaat deze plaatsvinden, Christine? 11, 12 en 13 oktober. Oké. Okay. En de elfde is dan weer uh, de traditionele uh, feestavond, neem ik aan? Nee, nee. Oh, nee. het wordt geen feestavond. We gaan dit jaar gaan we het even anders doen. We gaan een uh, centrale expositie organiseren. Waar een kunstenaar één werk staat. En die expositie die komt in de kerk. Hmm. En uh, daar wordt dan ook de opening verricht. Dus het is niet... Uh, Zoals vorig jaar, maar gewoon een opening in de kerk. Het okay. is ook wel eens leuk dat het een keer iets heel anders is. Eigenlijk liepen jullie vorig jaar ook al met dat idee. En dan wordt het nu uh, dus echt werkelijkheid. Um, we zijn natuurlijk nog voor de zomervakantie. Uh, uh, jullie zijn al heel lang uh, aan het voorbereiden. Want het is uh, een groot evenement aan het worden. Uh, elk jaar wordt het een beetje groter. En wordt het aangepast en bijgeschaafd. En... Uh, Daarom dacht ik, nou, wel heel erg leuk, uh, de zon schijnt, er zijn zoveel leuke evenementen in Zandvoort. Maar deze, ja, uh, je ziet het vaak niet als het eenmaal is, maar er is toch wel heel veel voorbereiding voor nodig. Waar zijn jullie nu zo'n beetje mee bezig, uh, Leontien? Nou, ja, het is natuurlijk hartstikke veel werk en het is, we doen dat met liefde en plezier als vrijwilliger natuurlijk. Uh, de inschrijving voor de aanmeldingen van kunstenaars is net... Besloten. Oh, 1 juli, sorry. Ja. En uh, het is trouwens wel zo dat uh, als je dit hoort en je kent iemand die graag mee zou willen doen, die echt heel erg uh, mooie dingen maakt. dan ga je het natuurlijk altijd nog even laten weten. Hè? Maar uh, dat houden we dan wel een beetje onder de pet, onder de radiopet. Mm -hmm. En um, nee, dus we hebben inderdaad al uh, 71 kunstenaars, zag ik net, bij uh, Christy op het uh, papiertje. En, uh, dus dat is ook weer meer dan de vorige keer. En wat Karina uh, al zegt, we groeien. Dus dat is hartstikke leuk. En dit keer ook een beetje anders uh, uh, met de opening. Maar in de opening zijn we dan in die zin nog niet mee bezig. Maar, uh, nou, noem maar wat, we gaan uh, schotten huren dit keer. Uh, dan hebben mensen toch iets gemakkelijker uh, de ruimte om hun werk te presenteren... Uh, we willen een route ook echt maken met een begin en een eind. En die gaan we dan volgende week gaan we die een beetje proeflopen. En dan nemen we ook meteen uh, de beelden aan zee nemen we mee. De poortjes nemen we mee die beschilderd zijn. Dus, dus de dingen die eigenlijk al een zandvoort zijn. En de street art, want en die is natuurlijk art, nog steeds natuurlijk. te zien. Ja. ja En de street art natuurlijk, wat ook echt een onwijs leuk uh, project is. Dat nemen we allemaal mee in de route. En uh, ja, weet je, zodat het uh, met een plat grondje... Nou, en dan zie je mensen natuurlijk door, door het lopen puzzelen. En dan komen wij, gaan wij uh, checken. Hè? Dan gaan we net als met de steden toch gaan we, ja. gaan we, sterretjes uitdelen. Ja, gaan we stempelen. Ja. Oh, wat leuk. Allemaal weer nieuwe dingen. Zijn er weer heel veel dezelfde kunstenaars? Want ik zie nu 73 kunstenaars. Dus dat is weer meer dan vorig jaar. Uh, dus en heb u... net je net nog mee. twee inschrijvingen erbij? Uh, je zei net ook twee, best wel veel nieuwe kunstenaars erbij. Hoe komen die aan het idee om aan Zandvoort Art mee te doen? Hoe hebben ze het gehoord? Of wordt dat gewoon via mond-op-mond -mond reclame? Of hebben jullie ook weer grootste media opgezocht? Ja, het is een uh, mengeling van al dat. We zijn zelf heel erg op zoek gegaan ook naar nieuwe kunstenaars... Dus, uh... In de omgeving, bij andere kunstbeurzen, bij evenementen zijn we geweest. We hebben kunstenaars aangesproken. Dus we hebben nu heel veel verschillende kunstenaars. Niet alleen uit Zandvoort, maar ook even spieken uit Haarlem, Zoetermeer, Goor. Uit België zelfs, Mallen, ja. Amsterdam, Kastrikum, Driehuis. Dus het, is, uh, ja, het wordt steeds groter en breder. En dat is natuurlijk ook de hele opzet uh, om het ja, aantrekkelijk te houden. Ja. En ook een heel erge variatie aan kunstenaars. Uh, ik zie vooral uh, veel fotografie. Uh, schilderkunst. Maar uh, in het LDC vorig jaar hadden we ook best wel mooie beelden. Uh, volgens mij één daarvan, Jan van den Bos, die wil zeker ook weer terugkomen. Uh, Anne-Marie. Anne-Marie? ook mee. Oh, leuk. Ja. Waar gaat zij ja. Ja. Oh In het Raadhuis. Uh, ja, want je ziet ook wisseling aan locatie. Want dit keer was ook nieuw volgens mij dat de kunstenaars zelf een locatie moesten zoeken. Klopt dat? Ja, dat was vorig jaar eigenlijk ook wel zo, maar dat... Uh... Het liep nog niet zo. En nu hebben we het van het begin af aan gezegd... Bij de, ja. eerste, bij de inschrijving van ga zelf op zoek naar een locatie. En als dat niet lukt, dan help je En omdat we natuurlijk best wel veel kunstenaars van buitenaf hebben... Eh, hebben ze ook best wel veel hulp nodig. Dus hebben we hebben nu wel gekeken naar nou, welke locaties willen nog meedoen. En welke kunstenaars hebben we nog. Dus we proberen we iedereen in ieder geval een plek te geven. En dat, ja, dat kost wel heel veel tijd. Ja. Maar daar eh, zijn we bijna klaar mee. Ja, zeg. En binnen de organisatie zijn daar ook dingen... Uh, ...verandert, passen jullie dat ook steeds aan? Want uh, als je begint met zo'n mooi evenement, dan uh, gaat iedereen er bovenop om uh, alles, alle touwtjes in handen te willen houden. Maar hebben jullie het veel meer nu verdeeld? Of uh, okay. hoe gaat dat? Christie en Jeannette doen eigenlijk uh, het, het meeste aan het organisatorische werk. Ja, Ellen helpt daar ook wel bij. Je. Helen ja, van en, uh, Het is natuurlijk fijn dat je mensen hebt waarmee je het kan doen... die uh, zoals ik creatief zijn, maar iets minder uh, georganiseerd. En dat je daarnaast weer mensen hebt die heel georganiseerd zijn... en zeggen, oké, okay, we moeten ons even bij de planning houden. En, uh, en dat bevalt ons heel goed. En er zijn wel mensen bijgekomen intussen ook. Jolanda, die uh, werkt ook mee. Uh, Mel helpt mij mee met uh, sociale media ook. En Niels Monté heeft ook... Uh, bijdrage geleverd om uh, een beetje uh, die campagne op gang uh, te helpen. En uh, waar je op moet letten. En we hebben ook een van de kunstenaars die vorig jaar meedoet, die gaat meehelpen mee helpen opbouwen. Weet je, want dat is natuurlijk ook nog een dingetje. Mm -hmm. En uh, nou ja, er zijn de mensen die de teksten nalopen, die de kunstenaars aan, aanleveren. Weet je, dus en uh, vanuit ons dan ook weer mensen die persbericht gaan schrijven uh, voor, een voor een krant. Dus uh, ja, we zijn, uh, we zijn druk met uh, mensen vanuit onze eigen werkgroep, maar ook van de kunstenaars uh, wat meer bij te ja. betrekken. Ja. En ook samenwerking met anderen. beleeft Zandvoort, Zandvoort Marketing, ja, ja. Uh, ze doet, uh, heel veel aan promotie. Dus uh, ja, dat zal, als het goed is, allemaal zijn vlucht afwerken. Je ja. ziet echt dat het steeds uh, beter gereguleerd wordt. Ja, echt goed, elk jaar een stukje beter. Zijn er ook weer uh, horeca die. Uh, uh, mee gaan doen. Want dat was natuurlijk vorig jaar ook heel graag het plan. Dat er speciale menus zouden zijn. Of, uh, uh, is dat iets anders nu dit jaar? Nou, er zijn wel een aantal horecazaken die meedoen. Een Le Bar doet mee, een Rabbel doet mee, Wijnazee doet mee. Maar echt, dat, die menus door het hele dorp, dat is nog niet uh, ja. van de grond. Maar ze doen wel eens dus mee als locatie, waar dus ook kunst komt te hangen. Ja. Dus, dus er zijn ook een aantal winkels. Uh, ja, dat is wel heel gevarieerd. Mensen thuis, eigen atelier, maar ook op de boulevard komen billboards. Nou ja, de street art. Dus het is wel een heel gevarieerd uh, programma. Ja, ja, nou, dan uh, kun je wel eigenlijk heel erg trots zijn op Zandvoort. Hè, wat we allemaal te bieden hebben. Uh, en zeker dat jullie ook wat er al is, ook meenemen. Zoals wat jullie net zeggen, de uh, poortjes en de street art. Ja. Want dan blijft het ook op de kaart. Want uh, het is niet maar even gewoon uh, nu de komende periode. Maar het blijft natuurlijk gewoon op die muren zitten. Dus dan kun je dat maar beter de bezoekers laten zien. Ja. Uh, hebben jullie ook nog uh, andere media kunnen uh, opzoeken, zoals het Harmsdagblad, uh, Kunstkrant? Ja, dat gaan we doen. Alleen, uh, we vinden dat nu uh, nog te vroeg. Ja. En uh, we willen ook in berg, het heeft natuurlijk de Bergse kunst, tien dagen en daar hebben ze een hele mooie klossie die ze daar uitbrengen. Dus en daar willen we ook in gaan uh, adverteren. Die hebben een heel groot oplagebereik. Nou, 20.000 of weet ik wat. In ieder geval veel. En uh, nou ja, goed, dat, is, uh, dat zijn een, uh, een van de dingen. En we zijn dus ook met behulp van wat gerichter uh, campagne aan het, aan het voeren. Dus het is nu gesloten waar het gaat over de aanmelding. En nu start waarvan... Het de, de, de kunstenaars uh, aandacht te geven die dan meedoen en de locaties natuurlijk nou goed dat is best als je 71 kunst 73 of, nee er staan al 75 nu ineens op de teller nou. en uh, weet je mensen willen laten meedoen en je, die je wilt laten zien op social media dus dat, dan moet je dus een paar per week gaan posten anders dan uh, dan, dan komt niet iedereen aan bod zeg maar, voor 11 oktober dus, uh, dus dat is ook, wel een, uh, ook nog wel een werkje ja. Dus het is ook heel fijn voor ons dat we daar een beetje hulp bij hebben. Ja. Ja. En uh, zijn er ook grote nieuwe locaties bijgekomen? Of uh, zijn de hoofdlocaties nog steeds de Oude Brandweerkazerne, Raadhuis, LBC, uh, de, de kerken, vroeg, ah, het museum, Zandvoortsmuseum? Museum. Het en het HDMZ, dat wordt nog niet gebruikt, hè? Ja. Dat is nog gewoon dicht, hè? Nou, het Rode Kruis, natuurlijk ook het Rode Kruisgebouw. Ja. Ook best wel belangrijk dat we iets gaan doen uh, met... Locaties die iets verder buiten het centrum liggen. Dus we hebben ook overwogen wellicht uh, een volgende keer bijvoorbeeld nieuw Unicum, er zijn wel andere locaties, nog ook in het uh, oude huis in uh, Kost uh, Waar Maar ook een ruimte is, die je uh, eventueel zou kunnen gebruiken. Maar goed, dat zijn dan, weet je, dan moet je echt iets met vervoer gaan regelen. Want anders dan uh, missen die. De boot, dat, is, uh, dat merken we al Net een beetje bij de Rode Kruis. Zij zijn zelf heel actief met het werven van uh, bezoekers. Maar goed, omdat ze toch een stukje uh, in het ja. oude Noord liggen, het helemaal niet ver. dus denk ik tien minuten maximaal uh, als je langzaam loopt doorlopen vanuit de Haltestraat. Dus, uh, en er staan ook hele mooie kunstenaars. We hebben toch zo'n treintje in uh, Zandvoort, zo'n leuk blauw-wit treintje. Ja. Ja. Kan die niet ingezet worden dat die de hele dag rondjes rijdt? Denk aan de Belbus bijvoorbeeld. De belbus zouden we kunnen inzetten ook. En uh, ja, of uh, um, wat heb je nog meer? Nou, ik, ik noem me wat iemand met een, uh, een, een legertruc of zoiets, weet ja. je wel. Ja, we moeten even kijken daar naartoe, maar dat is uh, dat is een idee wat we hebben om te kijken, inderdaad, uh, om dat ook aan te bieden. Dus bij deze een oproep voor uh, mensen die dit horen. Ja, Misschien wel. hebben jullie een leuke manier van vervoer ja. naar de verschillende locaties die iets buiten het centrum liggen. En op het strand, is daar ook nog een locatie? Of, uh, want we hebben natuurlijk wel... Talassa, die heeft er altijd wel meegedaan. Uh, ja, en de rest is opgeruimd, hè? Ik weet ook niet of de street art bij South Beach... Uh, zeg maar in het zand blijft staan. Misschien moet dat ook weggehaald worden. Ja, dat is nog even een vraag dan. Maar ik hoor wel dat er hele goede voorbereidingen zijn getroffen al. En gelukkig hebben jullie nog even... Uh, hebben jullie ook goede uh, subsidies binnen kunnen halen om dit uh, goed aan te pakken? Zijn, is het weer Holland Casino? En, of, het is nog niet genoeg. Nog een oproep. Er moet nog even wat geld bij. Dus iemand die heel graag wil sponsoren om dit evenement nog groter te kunnen maken. Want waar ben je. En professionelen, waar zou je dan nog uh, met name wat geld voor nodig hebben eigenlijk? Ja, vooral voor het voeren van campagne en het professionaliseren. van uh, ja, Het huren van de schotten gaat natuurlijk ook weer geld kosten. Ja, ja. uh, Zo'n centrale expositie. Nou, dat klinkt allemaal makkelijk. Maar het zijn 73 kunstwerken die daar op een mooie manier uh, gepresenteerd moeten worden. Dus ja, dat kost wel ja. allemaal extra geld. Ja, en kunstenaars willen ook gewoon hun kunst mooi kunnen exposeren. En niet professorisch uh, met eigen touwtjes en haakjes. Uh, soms is de locatie ook best wel lastig om... Uh, dat het in ieder geval geen opgangmogelijkheden biedt. Ja, ja. Uh, dus schotten, dat is echt iets heel nieuws. Dat maakt ook het lopen in een locatie hartstikke mooi. Want dan heb je gewoon vier kanten waar je naar nou kan kijken. Dat is echt super. Ja, ja en dat kost geld inderdaad. Dus uh, nou, uh, bij deze dus nog een, uh, nog een oproepje voor uh, iemand die zegt... ik wil Zandvoet Art wel sponsoren. Uh, dan kunnen ze zich melden, toch? Er is een website. Wat is de website ook alweer? Zandvoortart.nl okay. En de e-mail is art.zandvoortart.nl Art.zandvoortart.nl Nou, hartstikke goed. Is er nog iets wat we nu al kunnen melden? Want ik denk dat we met de radio nog wel, ook als het bijna zover is, nog even langskomen. Maar is er iets belangrijks nog? Niet per se belangrijk. Maar wat we wel ook nieuw hebben gedaan dit keer. is dat we een paar, twee keer een open avond voor kunstenaars hebben gehouden. Waarin we zelf dan wat zenden, zal ik maar zeggen. Wat updates over waar staan we nu. Maar ook uh, eigenlijk gewoon om te mengelen uh, met elkaar. en input te krijgen van de kunstenaars. Ja. Dus dat is wel heel belangrijk voor ons. Weet je, dat, uh, ook dat je ten aller tijde even elkaar kunt benaderen. Dat is natuurlijk wel leuk van een dorp. Want gisteren was ik even bij de Pride. Expo, opening. Ja, en toen kom ik ook weer Annemarie en uh, uh, Marlene tegen. En die gaat het maken. En Donna En uh, nou, die zegt dan, oh, misschien is dat nog een idee. Of misschien is dat nog een idee, weet je wel. Dus uh, ja, zo pak je dat mee. En uh, gaan we daar, uh, ja, als de mogelijkheid er is, zeker bij aan de slag. Zeg maar met ja. die input. Maar, die is, ja, maar het is ook een... heel erg leuk dat kunstenaars gehoord worden... En uh, dat, dat het niet van bovenaf uh, allemaal gestuurd wordt, maar dat ze mee kunnen denken. En uh, dan zie je ook dat ze komen helpen ook. En alle, ja, hoe meer handen, hoe meer uh, lichter werk. Dus dat is alleen maar fijn. Nou, goed hoor. Ik, uh, ik verheug me op uh, het weekend van 12 en 13 oktober. En uh, ik hoop Ger en Thomas ook. Ja, ja ik ben zeker. Ben <laughs> ja, ik ben benieuwd. Zeker. <laughs> benieuwd. Mijn, mijn zusje doet ook altijd mee, hè? Ja, ja, ja. Dus uh, ja, en nee, ik ben er altijd bij. Ja, wij ook. Nou, goed, jongens. Bedankt voor de tijd. Super. En, uh, we zijn in oktober, dan komen we even langs. Heel goed. Oké, okay. bye bye. Dankjewel. Dag. Doei, doei.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 God's immaculate machine He makes me Think about all of these extra moves I make All this herky-jerky motion And the bag of trips it takes To get me through my working day And one-trip pony. He's a one-trip Sorry. Simon en One Trick Pony uit uh, uh, 70 jaren, denk ik, ergens. En... Uh ja, ja, een nummer, ja. Goed nummer, hè? Ja. ja, dat vind ik leuk dat jij dat uh, zo uh, ziet. Ja, lekker. Toen ja, me deugd. Hey, Haarlem 105 startte deze uh, vorige week zondag met een nieuwe serie... over het verleden van Zandvoort tijdens de Tweede Wereldoorlog. Namelijk die van de vele bunkers, maar ook de verhalen eromheen. Bijvoorbeeld, waarom was de NSB zo groot in Zandvoort... en stonden er zoveel bunkers in Zandvoort? Het waren er 820 in totaal, vertelt programmamaker Dennis Kroskinski. Van Bunker... Naar bunker. En hoeveel van dit soort bunkers stonden er in Zandvoort? Zo'n 820. Dat is aardig wat. Ja, en, en dit waren meer bunkers voor de manschappen, voor de soldaten. En die verbleven dan in, in de bunkers. Dit is er eentje voor van uh, zes soldaten die dan uh, uh, daarin konden verblijven. En al die verschillende bunkers, dat was dan een wiederstandsnest. En een wiederstandsnest is eigenlijk ja, een groep uh, soldaten die dan uh, in de duinen verbleven. Ja, we staan dus in een wiederstandsnest. Ik zie hier uh, allemaal bunkers. Zullen er even heen lopen? Ja, daar staan wat uh, manschappenbunkers en daar verbleven dan uh, de Duitse soldaten in. Dus hier sliepen zes manschappen in? Ja. En je kan, kan naar binnen. Het is wel een beetje nat, denk ik. Hier zie je ook dat het gewoon met bakstenen eerst is gebouwd. Dus deze waren ook niet. Als hier een bom opvalt, dan is het gewoon een einde verhaal. Maar ja, ze waren ook gewoon met zand omgeven. En ja, hier liep nog een muur door. Dus tot hier. En dan liep je zo naar beneden. Wat ga ik zien als ik hier nu naar binnen loop? Uh, er is niets meer te zien. Uh, ja, ze zijn gewoon uh, leeg getrokken. En uh, ja, als je binnen bent, dan zie je eigenlijk hoe klein het is. Dus uh... ja, dan ga ik even binnenkijken. <laughs> even kijken of het zo stoepel gaat hoor. Zo. Uh. Uh. So. Er zijn hier wel uh, muurschilderingen met uh, Duitse helmen. Ja, dat klopt, maar dat is later aangebracht door, uh, door de jeugd die hier uh, vertoefd is. Dat is door de jeugd gemaakt? Ja, kijk, uh, iedereen kon er gewoon in. Dus het zijn geen uh, originele tekeningen uit de Tweede Wereldoorlog. Ah, oké. Okay. Dus dit was echt voor zes man bedoeld? Ja. Ja, dat is veel te klein. Ik vind het voor mezelf al te klein. Waarom zat dat raampje hier precies? Want het ligt midden in de duinen, toch? Volgens mij kon je niet heel veel zien. Ja, je zag wel meer, want uh, vroeger was er geen uh, begroeiing, dus je kon wel naar buiten kijken. Nu liggen er allemaal bomen, maar die waren er toen niet. Ah, want er liggen hier ook een paar brokstukken, zo lijkt het. Er liggen sowieso allemaal uh... bakstenen binnen. Ja, ze zijn natuurlijk uh, ondergewerkt en soms zijn ze vol gegooid. En ja, deze bunker is ook zo'n 80 jaar oud, hè? Ja. Dan uh, door de natuur uh, brokkelen dingen ook af. Ik kan me niet voorstellen dat je hier uh, gestationeerd zit met zes man. Niks voor mij. Nee, dat is geen pretje. Zeker niet als je in de winter hier moet verblijven. Dan uh, ja. vrij vochtig. Het zijn wel dikke muren. Je ziet vanuit hier niet echt dat het eerst met bakstenen is aangelegd. Nee, dat de, zit er omheen. Het dak is ook twee meter dik. Dat wel. Die is van beton. Ja, vet hoor. Nou, op naar de volgende bunker. En zo uh, doen we er een aantal... Uh, want het is een serie van uh, bunkers... Uh, bij Haarlem 105. Dus ik hoop dat we de rest ook nog wel laten horen. Nou, dit was het voor vandaag. Thomas, hartstikke bedankt. Ja, jij ook Ger. Voor de techniek en ja. voor je... je, je, je, je om... Aandeel. Nou ja, zeker, zeker. En uh, nou, hopelijk uh, tot uh, de volgende keer. En uh, volgende week is uh, Goedemorgen Zandvoort weer terug. Dus een stukje muziek. En niet zo lang. Fijne dag en een mooi weekend.